9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De normaal gesproken goede politieke verhoudingen tussen PvdA en D66... zijn grondig verpest. Oorzaak is de opstelling van D66 gisteren in het debat over minister Plasterk. Bronnen zeggen dat PvdA-leider Samsom niet heeft zien aankomen... dat D66 een motie van wantrouwen zou indienen. Samsom is woedend op D66-leider Pechtold... omdat hij vannacht zelf naar voren stapte om de motie in te dienen. Volgens de bronnen wordt het begrotingsoverleg met D66 er niet eenvoudiger op. Om de zaak uit te praten zouden Samsom en Pechtold morgen een afspraak hebben. De verdachte van de aanslag op de marathon in Boston... begin uh, vorig jaar april, komt in november voor de rechter. De rechtbank heeft een verzoek van de advocaten van Jochard Sanayev afgewezen. De advocaten hadden voor uitstel gepleit... omdat ze vonden dat ze meer tijd nodig hadden... om de grote hoeveelheid bewijsmateriaal door te werken...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 Hartelijk welkom bij een uur nieuws en achtergronden uit het buitenland. Met vandaag onder meer gesprek over populisme en nationalisme... in aanloop naar de Europese verkiezingen. En op de Balkan rommelt het niet alleen in Bosnië... waar we gisteren over spraken, maar ook in buurland Montenegro. We lopen meteen even naar buiten, want hier zijn de sporen nog heel goed te zien. Het waren huge mensen van 10 kilometer weg... We can see de muur is still black from, from the wall is black. From fire from the of the yeah. uh, It was military explosive, TNT. Een geluk dat er niemand gewond is geraakt. Later dit uur een reportage vanuit Montenegro. En we hebben voetbal. Groningen tegen FC Twente met Frank Wielaert. We zijn uh, dik een uur onderweg in Groningen. Het is nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. Het heeft twee enorme kansen gehad in het begin van de tweede helft. Via de Leeuw, beide keren een kopbal... Om de voorsprong te verdubbelen. Nu krijgt het weer een kans. Een schietkans uit de tweede lijn. Wild overgeschoten uit diezelfde tweede lijn. En daarmee is die kans in ieder geval verkeken. De kans komt op naam van Van Nief. En daarna, na die twee kopkansen van de Leeuw, kreeg Twente weer twee hele grote kansen. Via Moctar, die had ook al een goede kans in de eerste helft gemist uh, voor uh, Twente. En die laatste kans die Moctar kreeg, die stond hij die 1 tegen 1 tegen de doelman van Groningen, Bizot. Die had hij eigenlijk moeten maken. Twente is op zoek naar de ruimte om kansen te creëren. Is op zoek naar de ruimte om de 1-1 te maken. Die heeft het inmiddels een paar keer gevonden. Maar onzorgvuldig afwerken zorgt ervoor dat de nummer 2 van Nederland in de eredivisie op dit moment achter staat tegen Groningen. We hebben dik een uur op de klok staan... en Groningen gaat proberen deze wedstrijd op de counter uit te spelen... terwijl Twente gaat proberen hier toch nog een puntje over te houden. Maar dan moet het iets, uh, ietsje uh, ja, nou ja, doelgerichter zijn. Ietsje uh, overtuigder op het moment dat ze de kans krijgen om die goal te maken. Dat is tot nu toe duidelijk niet het geval. Groningen leidt 1-0. Dankjewel, Frank Wielaert. Mozambique heeft een van de snelst groeiende economieën ter wereld... En dat is vast ook een van de redenen waarom minister Ploemen zondag met een handelsdelegatie daar naartoe vertrekt. Maar groei zegt niet alles. Mozambique is nog steeds een van de armste landen ter wereld. En politiek gaat het niet goed. De oppositiepartij van voormalige rebellen verbrak afgelopen oktober na 21 jaar het vredesverdrag met de regerende partij. En er is vrees dat er opnieuw een burgeroorlog zou uit kunnen breken. Hier in de studio, Dick Loendersloot, hartelijk welkom. welkom. U werkte uh, zes jaar bij de Mozambicaanse overheid. Uh, u woonde er twaalf uh, jaar. En u volgt de ontwikkelingen nog steeds op de voet. Is dat denkbaar, een nieuwe burgeroorlog? Dat is, uh, dat is wel, uh, wel denkbaar dat dat uh, gebeurt. Uh, we moeten wel uh, zeggen dat uh, de oppositiepartij Renamo die, uh, die ruim 20 jaar geleden de wapens heeft neergelegd... niet meer die capaciteit heeft om een, een heel land zeg maar, uh, in rep en roer te brengen met een oorlog. Maar op sommige punten in het land kunnen ze zeker uh, tot, uh, tot, chaos, uh, tot chaos leiden hun acties. Ja, hoe komt het dat het politiek zo slecht gaat? Uh, op dit moment is er een, uh, een president... Die, uh, die is veel nationalistischer dan zijn uh, voorganger. Uh, meer traditioneel gezien. Hij is uh, vroeger minister van uh, Binnenlandse Zaken geweest. Uh, had daar de veiligheidsdienst uh, onder zich. En hij staat bekend inderdaad als een, uh, als een hardliner. Uh, en uh, ik denk dat dat ermee te maken heeft... dat, uh, dat hij zeg maar, uh, Renamo een uh, lesje wil leren... en eigenlijk een beetje wraak wil nemen... op het feit dat ze... Uh, ruim twintig jaar geleden een vredesakkoord uh, uh, met hen hebben gesloten. Oh, want uh, dat zint hem niet, dat, dat vredesakkoord. Dat heeft hem eigenlijk nooit gezind. En hij uh, heeft nu de kans uh, gegrepen om uh, Renamo uh, ja, toch uit het parlement uh, te krijgen. En uh, ja, Voor Renamo dat er niets anders op om het parlement uh, te verlaten... en weer uh, het, het oud in te trekken. Ja, hij uh, is twee termijnen president... en mag eigenlijk niet nog een derde termijn krijgen... Dat, dat klopt. En dat wil hij natuurlijk graag. Alleen de constitutie, de, de grondwet, die staat het niet toe. Dus ik denk, ik vermoed dat hij op, op zoek is naar manieren om uh, toch langer te kunnen blijven zitten. En hoe doe je dat? Ja, je kunt uh, de, de noodtoestand uitroepen als het, uh, als het verder verslechtert in het, uh, in het land. Dat is, uh, dat is één manier. Ja. Andere manier is om familieleden uh, op die plek te krijgen. Uh, er zijn verkiezingen uh, dit jaar, 15 oktober. Dus het is, ik ben heel benieuwd welke uh, kandidaat... Uh, de belangrijkste en sterkste partij uh, Verlimo uh, naar voren gaat, uh, gaat brengen. Ja. Heeft u aanwijzingen dat, dat hij probeert zo'n chaos te creëren... dat hij door kan... Uh, nou, bewijzen heb ik natuurlijk niet. Hè. Dat zijn Nee, die, maar die aanwijzingen, zijn, maar ja. aanwijzingen ja. zeker wel. De, er zijn vredesbesprekingen geweest de afgelopen maanden. En je ziet, er wordt gesproken, daarna wordt er weer gevochten. Nog afgelopen week was het weer zo, We hadden rond de tafel gezeten. Daarna zie je dat het toch weer gebombardeerd wordt door het regeringsleger. Dus ik twijfel of Caboza, of, of de president, op dit moment wel, wel vrede wil. Ja, hij heeft meer dan alleen politieke belangen. Dat is, dat is zeker, uh, uh, hij wordt uh, Gebusiness uh, genoemd. Zeg maar, Wat is naam, dat? Uh, Gebouza, dus met business. Je kunt hem beschouwen als een groot aandeelhouder van het, uh, van het land. Hij heeft overal belangen. Je kunt zeggen dat zijn familie inderdaad overal uh, wel belangen in heeft. In de telecommunicatie, in schepen, in havens. Hij uh, heeft overal zijn belangen zitten. Ja, daar gaat onze uh, uh, uh, handelsdelegatie dus mee uh, te maken krijgen? Dat, uh, dat klopt. En uh, mijn advies aan de minister en de, de mensen uit het bedrijfsleven... het Nederlandse bedrijfsleven die daar naartoe gaan... ik zou inderdaad heel goed opletten met welke partijen... met welke bedrijven dat je daar in zee gaat. Uh, want je kunt zomaar uh, in, uh, in een situatie terechtkomen... waar je niet zomaar weer uitkomt. Uh, wat moet ik daarbij voorstellen? Nou, één ding bijvoorbeeld... dat je met bedrijven gaat samenwerken... die, uh, ja, die zich bezighouden met corruptie... het, uh, het verhandelen van uh, natuurlijke rijkdommen die het land heeft... zonder dat daar uh, de bevolking uh, zeg maar, baat bij, uh, bij heeft. Uh, dat is één optie. Ja, maar dat zijn dus gewoon... Uh, ja, niet zulke nuttige handelscontacten, ja, zeg ik maar dat, zeggen. Dat klopt. Maar u heeft het over dat je ook in de problemen kan raken uh, ja, ja, in je kunt, Mozambique. Je kunt de problemen raken. Er uh, dus, uh, wat ik zei, er is heel veel corruptie. Dus je moet heel veel geld uitgeven voordat je ergens, uh, ergens kunt beginnen. En er bestaat nog steeds het risico dat, je, dat buitenlanders... op een gegeven moment het land uitgezet worden. En, uh, het is bekend dat deze president uh, in, de, in de jaren 70... Uh, dat was een wet uh, in Portugees, uh, noemen we dat 24 sobrevind. Dus uh, dat buitenlanders hadden 24 uur de tijd om met 20 kilo het land uh, te verlaten. Ja, dat is u zelf ook overkomen, geloof ik, hè? Dat is bij bijna ook overkomen, ja. Ja, want ja. wat had u gedaan? Ik uh, was met een fototoestel uh, bij een toespraak van de vorige president bij Sissano... en uh, men dacht dus dat dat een wapen was... en dat ik uh, de intentie had om de president uh, dood te schieten. Ja, niet handig, zo'n fototoestel, hè? Dat was inderdaad niet handig, <laughs> nee. nee. nee. <laughs> um, ik kan me ook voorstellen dat zo'n wet gebruikt wordt... om om uh, gewoon even een bedrijf in te pakken en alle investeringen... en de eigenaar het land uit uh, Klopt. te bonjouren. Dat kan zomaar gebeuren. Ja, want dat gebeurt bijvoorbeeld in Zimbabwe. Ja. Niet zo heel veel verderop. Klopt, dat zijn de buren. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat hij dat uh, de president van Mozambique... dat ook wil gaan kopiëren. Ja, uh, kun je daar eigenlijk wel zaken doen? Als je... Nederland, hè? Ik denk wel dat het mogelijk is. Wat ik zei, we kunnen de president beschouwen als groot aandeelhouder. Er zijn andere bedrijven die. Uh, zijn ja, maar goed, we, doen. Hebben, we hebben natuurlijk uh, we zaken doen op een, op een uh, ethische manier. Hè? Ja, dat, dat, dat, ja. Kan, wel, dat ja. kan wel. Maar je moet heel goede contacten hebben. Dat is mijn advies aan de minister: van, kijk goed met wie inderdaad in zee gaat. Ja. Hebt u daar nog goede contacten? Ik heb er zeker goede contacten. Ik ben getrouwd met iemand uit Mozambique. Ja. Uh, dus, uh, maar u doet daar geen zaken. Verder? Ik doe zelf geen zaken daar. Nee. Ik heb wel familieleden van mevrouws kant die daar in de zaken zitten. Ja, goed. Nou, hartelijk dank. Ik hoop dat de minister het uh, advies meeneemt. Dik Loendersloot. Ja, dank u wel. Ja. Terwijl in Sochi een medailleregen neerdaalt over de Nederlandse sportploeg... laten wij over u de woorden neerdalen van Michel Krilaars, voormalig NRC-correspondent in Moskou. Speciaal ter ere van de Olympische Spelen... richtte hij in zijn tweede column voor Bureau Buitenland... zijn persoonlijke blik op Rusland. Toen ik Poetin ineens naast de koning in het holland Henekenhuis zag zitten... kreeg ik medelijden met hem. De grote leider komt tenslotte niet alleen voor Irene Vuust... Maar wilde ook onze Willem danken voor zijn komst naar Sochi. Daar waar andere westerse leiders zich niet vertonen. Ineens besefte ik hoe hard Poetin ons nodig heeft. In de eerste plaats voor de investeringen. En vergeet niet dat Nederland een van Ruslands belangrijkste handelspartners is. Poetins bezoek zal dan ook zeker zijn uitwerking hebben op allerlei nieuwe handelscontracten van de BV Nederland. De koopmanstand kan juichen. Dus Willem bedankt. Toen Poetin in 2007 de winterspelen binnensleepte... kon het geld niet op. De olie- en gasprijs was sinds zijn aantreden vervijfvoudigd. Een economische groei van 8% per jaar was heel gewoon. De inkomens stegen, net als de pensioen en uitkeringen... die dankzij Poetin op tijd werden betaald. Veel Russen dachten dat het allemaal aan hem te danken was... en vergaven hun leiders in repressieve kanten. Als correspondent in Moskou viel me aanvankelijk op... dat er niet zoveel gebeurde in dat onmetelijke land alsof Poetin op zijn lauweren rustte en vooral met zijn eigen zaken bezig was. Het sterke gerucht ging toen al dat hij een privévermogen... van meer dan 40 miljard dollar had vergaard. Maar achter de schermen was er van alles mis. Rusland kende amper buitenlandse handel. De winkels lagen vol geïmporteerde goederen. Van Russische bodem kwam vrijwel niets. Buitenlandse investeringen waren gering. Kapitaal stroomde het land uit. Getalenteerde jonge Russen emigreerden steeds vaker naar het westen omdat ze daarop een beter leven hoopten. Om zijn land voor buitenlandse investeerders aantrekkelijk te maken... deed Poetin alsof hij de democratie aanhing. Dat gebeurde onder straffe leiding. Kritische oppositiepartijen werd het onmogelijk gemaakt... om in het parlement te komen. En wie dat niet beviel, moest maar vertrekken of belanden in het gevang. Tegenspraak werd niet geduld. Als correspondent droomde ik regelmatig dat ik met Poetin voor de open haard zat. Ik vroeg hem dan waarom hij geen hervormingen doorvoerde. U hoeft alleen maar de economie te diversifiëren, zei ik. De concurrentie te bevorderen. De staatsbedrijven te privatiseren. Ondernemers rechtsbescherming te bieden door onafhankelijke rechtbanken in te voeren. En vergeet u ook niet de politieke transparantie. Zodat ministers ter verantwoording kunnen worden geroepen en ze de staatskast niet leeghoven. Geloof me, u zult dan als een groot leider de geschiedenisboekjes ingaan. Poetin staarde naar het haardvuur en zweeg. En toen begreep ik dat hij de gevangene was van een door hemzelf geschapen systeem. Nu de economische groei nog maar 1,3% bedraagt... wordt de roep om hervormingen nog sterker. Want als die neerwaartse trend zich voortzet... zakt Rusland net als de Sovjet-Unie weg in een economisch moeras. De Russen zijn dan over een paar jaar weer terug bij af. En dat zullen ze hun leider niet in dank afnemen. Maar Poetin kan geen kant op. Want hervormingen ondermijnen de belangen van iedereen in en rond het Kremlin... die de afgelopen 14 jaar puissant rijk is geworden. Van hen moet Rusland een land van heren en slaven blijven. En precies dat was wat Poetin moet hebben gedacht toen hij in het haardvuur staarde. Ik ben nu al benieuwd naar de afterparty van Sochi. De kolom van Michel Krilaars, chef boeken van NRC. En van Krilaars verschijnt 27 februari een boek over het Rusland van vroeger... en het Rusland van nu, getiteld Het Brilletje van Tsjechoff. De financiële markten zijn ongerust over de stokkende groei van de economie in China. Wat heeft dat voor gevolgen voor de wereldeconomie... nu de Chinese economie afgelopen jaar nog maar 7,7 groeide? Dat is de laagste groei van de afgelopen 14 jaar. Bij ons is uh, Henk schulte nortelt Sinoloog, hartelijk welkom. Um, hoe komt dat dat die uh, groei zo afvlakt? 7,7 nou, ja. is voor ons nog enorm natuurlijk. Je maar... zei maar in je inleiding, ik moet <laughs> er nog wel mee ja. ja. Nou, het is een aantal opmerkingen in die zin dat China, Chinese leiders hebben altijd gezegd, mogen niet beneden die acht uh, zakken. Ja. Maar goed. Um... Dat is hetzelfde dogma als de 3% bij ons, zeg ja. maar, in de Europese Unie. Nou ja, ik denk direct de ding is dat er minder geïnvesteerd wordt. omdat de kredietkraam wat wordt dichtgedraaid. En die was opengezet in 2008, toen de crisis in het Westen uitbrak. Toen heeft China enorm je financiële injectie in de economie gegeven. om niet hetzelfde lot als het Westen te ondergaan. Maar daar zijn ook bepaalde uitwassen uit ontstaan. Er zijn te, nou ja, te veel zinloze projecten. wat ze noemen fixed asset investment. Nog eens een brug erbij, nog eens een vliegveld. En ook heel veel geld naar projectontwikkeling van, van groot Ja, je hoeft maar door China te rijden. Overal zie je van die, van die ghost towns bijna van enorme compounds waar niemand in woont. Nutteloze dus, infrastructuur. Nutteloze infrastructuur. En daar wordt nu meer uh, um, ja, de rem op gezet. Ja. En, maar het grotere verhaal is dat China ook inziet dat het huidige economische model niet houdbaar is. Dat wil zeggen, een, door de investering en in export gedreven economische groei. Waar ze aan toe willen, is uh, dat de bestedingen ook uh, de motor zijn van economische groei. Binnenlandse consumenten, consumenten die Consumentenbesteding. En ja. heb je, daar heb je natuurlijk heel veel ruimte met 1,3 miljard mensen. Waarvan er nu al 300, 400 miljoen meedoen in de consumptie. Maar die andere bijna 1 miljard minder. Ja. Je ziet ook dat, uh, dat de minimumlonen al 10 jaar lang behoorlijk stijgen in China. Dus het neemt ook toe. Maar er is nog heel veel, veel winst te boeken daar. Waarom besteden Chinese consumenten zo weinig binnenlands? Nou, dat heeft ook te maken met een wat gering vertrouwen in de overheid. Het sociale netwerk is niet zo goed verzorgd bij ons. De pensioenen, de medische verzekeringen. Hoewel ze er erg hard aan getimmerd hebben om een sociaal netwerk te bouwen. Dus je gaat sparen om die klappen op te kunnen vangen als er iets misgaat. Ja. Dus dat is de reden dat, uh, dat ze minder met de hand op de knip zitten... of meer met de hand op de knip zitten dan wij in het Westen. Ja, maar goed, dan is het dus voorlopig niet uh, te verwachten dat door, door binnenlandse... We gaan heel even naar voetbal, want er is een... Een doelpunt. Frank Wilaars. Inderdaad, klein kwartiertje nog. En Twente was op zoek naar het gaatje in de defensie bij Groningen. Het liet zelf enorm veel gaten vallen. Het had al lang 2-0 voor Groningen kunnen zijn. Inmiddels is het 1-1 geworden. Want Twente heeft uiteindelijk toch dat gaatje gevonden. De voorzet van Castanjos vanuit het schapschapgebied. Rechterkant. Hij vindt de rechtervoet van Tadic. En die tikt de bal in één keer voorbij Bizot. En zo heeft Twente heel lang gezocht. En uiteindelijk gevonden. En is het nu weer gelijk en mag uiteindelijk oh, daar gaat Sivkovic over twee benen heen. Zegt Makkeli dat het geen penalty is. De koning van het geven van de penalty in de Nederlandse eredivisie. Hij beweert dat dit geen penalty waard is die Groningen daar claimt. En dat betekent dus dat het voorlopig nog 1-1 blijft. Maar Groningen zal nu dus weer vol op jacht moeten naar een doelpunt om de drie punten hier binnen te houden. Het heeft nog niet gewonnen in 2014. Het dreigt nu ook niet te winnen van Twente. Daar waar het heel lang wel naar uitzag. Het is dus 1-1 geworden in Groningen. Ja goed, en ik hier, praat hier in studio met Henk schulten Nordold. en ik wilde net vragen... Um, uh, ja, het is niet te verwachten dat uh, de consumenten in China... meer geld gaan uitgeven zodat die uh, groei gestimuleerd wordt. Nou, dat, dat, dat mankement waarom ze het niet deden... wat ik net noemde over de sociale zekerheidsstelsel van pensioenen... dat wordt wel beter en beter. De meeste Chinezen hebben bijvoorbeeld een basis, een basis medische verzekering nu. Het aantal... Mensen die behoort tot de middenstand laat staan. De absolute rijken, groeit ook enorm. Dus de bestedingen nemen wat toe. Maar als je het nog ziet in percentage tot het nationaal product... is het nog heel laag. Ja, die uh, groei was ook altijd een dogma. Die 8% om, uh, ja, zeg maar... Uh, de mensen uh, uh, een beter leven te gunnen. Want China is verschrikkelijk bang voor onrust. Ja. Is, is dat ja. nog steeds een, een drijfveer voor de Chinese Absoluut, overheid? Ja, dat, dat, dat, kijk, men denkt economisch, zodra mensen maar kunnen groeien en het beter kunnen krijgen materieel, voorkom je onrust. Anderzijds is het huidige model heeft enorme schade aangericht aan het milieu, de inkomensverschillen zijn enorm gestegen, de corruptie is toegenomen. Dus daar moet men een ander business of economisch model op loslaten. En dat zal, dat zal hervormingen met zich meebrengen... die minder economische groei gaan, uh, gaan opleveren op korte termijn. Dus meer diensten, meer, uh, meer groene energie. Um, de Wereldbank heeft daar een heel, een heel um, inzichtelijk rapport over geschreven. China 2030. Waar overigens de huidige premier van China, Li Keqiang... ook aan mee heeft gewerkt in zijn vorige functie. Ja. Hoe, wat, wat, wat moet ik bij economische hervormingen... Nou Denken. ja, meer diensten. Uh, ja. Meer, meer uh, groene uh, groei in plaats van bruine groei. Um, ook een andere verhouding wordt er gepleit tussen de overheid en de, en de, en de burger. Er wordt heel voorzichtig zo geformuleerd. Maar dat het privébedrijf meer lucht krijgt. Want uh, de, de, de banken in China die geven eigenlijk alleen maar geld aan, uh, aan, uh, aan de staatsbedrijven. En niet aan de privébedrijven. Ja. Dus die zijn erg... Uh, ja, ze komen cashtekort um, of kredieten tekort om hun eigen bedrijven te kunnen opstarten en te doen groeien. Dus daar moeten, en als je kijkt welke bedrijven het meeste geld verdienen, zijn, zijn dat de staatsbanken. Dus daar zit, in de, dat is ook overigens een van de, van de voorstellen van de Wereldbank hoe, hoe om, het, dat om dat de, de bankensector zo goed te hervormen. Hoe komt dat dat zij het goed doen? Omdat. Um, de meeste, als je een Chinese burger bent die je hebt spaargeld... dan heb je eigenlijk nog maar één, één uitweg uit om dat te, te beleggen. En dat is van een depositof bij de bank. En nou, dat is 2 of 3 procent. Dat is al wettelijk vastgesteld. Terwijl ze uitlenen voor zes... Of 5 of 6 procent. Dus een enorme marge, vette marge tussen voor die banken om geld te verdienen. Ja. De nieuwe uh, politieke elite in China is eigenlijk nog maar net begonnen. Hè? We waren een, een, een ja. periode van tien jaar. Ja. Zien we al een aantal van deze maatregelen? Nou, ze hebben net een partijcongres afgesloten. Het derde plenum van het, van het partijcongres. En daar zijn maatregelen aangekondigd. Maar als je daar goed doorheen luistert, doorleest door die tekst... is het toch wel erg dubbelzinnig. Bijvoorbeeld ze zeggen, ze de markt, de markt moet bepalend zijn. Maar anderzijds zeggen ze, staatsbedrijven zijn de graad van de economie. Dan kan je de beide kanten toe uitleggen. Ja, dat kan niet, maar, toch? Nee, dat zou je ook niet Maar ja. China <laughs> kunnen dat heel goed naast elkaar doen. Ja. <laughs> En je moet ook niet vergeten dat uh, de, man, de mensen nu aan de macht zijn... Dat, die worden ook wel de rode aristocratie genoemd. Dat zijn toch wel 100, 150 families die de economie runnen... en die heel veel belang hebben bij het behoud van de economische status quo. Ja, heel veel geld ook op buitenlandse rekeningen. Ook dat, ook dat. Ik, ja. Ja, ja, zeker. Maar die, die zijn ook, ook, ook bazen van staatsbedrijven. En dat wisselen ze af met ministerschappen. Ja. Is, is het terecht dat de financiële markten... Um, ja, toch een beetje uh, staan te bibberen als ze uh, ook de economische groei in China Ik kan me misschien een Want China ja? is natuurlijk de tweede economie, is nu de grootste handelsnatie ter wereld. Dus als zij uh, minder kredieten krijgen, dan gaan ze ook minder grondstoffen importeren, ik noem maar wat. Dus dan dat drukt de prijzen weer mondiaal. Dus uh, China, of als ze minder, import, meer, minder Audi's uit Duitsland importeren, gaat de groei in Duitsland achteruit. Dus die, die, die, die uh, vroeger zei, zoals de Verenigde Staten, uh, Niesten is de hele wereld verkouden. Ja, die rol krijgt China nu ook een beetje. Ja. Dus. En uh, dat zien we ook een beetje op de, in de markten terug. In de markten zien we dat, ja. ja. ja. U, u bent daar zelf ook actief. Ja. is het Speelt dat voor u een, een, een rol? Of is nou, dat wij dat zitten in een... de milieutechnologie en dat is een hele goede sector op het moment. Want die er wordt erg veel in geïnvesteerd ja. en de wetgeving wordt aangescherpt en ook beter gehandhaafd. Ja. Dus voor ons is het heel goed, want die bedrijven worden gedwongen op die manier... de vervuilende bedrijven, om zich beter aan de milieuwetgeving te houden. En technologie aan te schaffen, waardoor je aan die morele kunt voldoen. Ja, maar de u had het net over groene en bruine economie. Dat ja. bestaat gewoon ook echt keihard naast elkaar. Naast elkaar. Precies. In, uh... China is de grootste producenten van windturbines, van zonnepanelen... Tegelijkertijd is het verreweg de grootste uitstoter van CO2. 70% van de elektriciteit wordt door kolen opgewekt. Daar, vandaar al die luchtvervuiling die nu uh, alleen maar erger wordt in de grote steden. Dus het is NN, dat is typisch China. Ja, en die uh, milieutechnologie en dat innoverende... is dat ook een sector die zeg maar, uh, ook de uh, Chinese economie kan doen laten groeien? Ja, het is nogal een vrij klein gedeelte, hoor. Maar uh, ze willen wel leading worden in wat ik net noem... bijvoorbeeld die windturbines en die zonnepanelen. Dan dus heb je de grootste bedrijven ter wereld zitten nu in China. Ja, nou is het ook zo dat de tweede economie... ik geloof met de negentiende economie aan het praten is, hè? Op het ogenblik. Wij zijn de negentiende... In... Nee, China en Taiwan. Oh, pardon. ja. <laughs> En dat is nogal bijzonder. Ja, want de plaats is bijzonder in Nanjing. En dat was de hoofdstad van de, wat, van de Republiek China... die nu op Taiwan zit, tot 1949. Ja. En het is bijzonder omdat op ministerieel niveau wordt gesproken. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Ja, waarom is dat zo bijzonder? Nou, omdat het je zou kunnen uitleggen als een impliciete erkenning van elkaars bestaansrecht, hoewel China dat nooit zo zal zeggen. Maar hier, daarvoor was het via ja, privé-staatsrechtelijke, privé privé-rechtelijke organisaties die die bespreking gevoerd. En nu is het op ministerieel niveau. Overigens is, dat, is het een stap in een heel lang proces. Maar het is voor beide belangrijk, want China wil Taiwan economisch zodanig integreren dat het op een gegeven moment deel weer wordt van China. Ja. En, en Taiwan kan niet economisch groeien zonder verdere integratie met China. Maar ja. die willen tegelijkertijd een onafhankelijkheid bewaren. Een soevereiniteit. Exact. Ja. Ja. En daar wordt beetje bij beetje afgeknabbeld. En nou, dat zegt de oppositie in Taiwan wel. Die ja. zegt, je verkoopt onze belangen uit. Ja. Maar de president, uh, Ma Ying-jo, die zegt... Nee, nee, uh, wij behouden altijd onze onafhankelijkheid. Uh, soevereiniteit, daar valt niet aan te tornen, Maar we moeten wel in China investeren. Wat overigens al op grote schaal gebeurt. Ja, en uh, het is niet zo dat je toch voorzichtig al ziet... dat ze uh, wat soevereiniteit in moeten leven. Want het nou. is voorheen werd er gewoon nauwelijks gesproken. Nee, ja, de facto niet. Uh, de facto is het een onafhankelijk land... Maar ze wordt natuurlijk wel een steeds meer nauw gedreven. Bijvoorbeeld diplomatieke betrekking hebben ze nauwelijks meer. Ze kunnen alleen in internationale verdragen meedoen... met goedkeuring van China. Als je nu kijkt naar de Olympische Spelen... dan zie je Taipei, China op, hun, op, hun, uh, op het shirt van de sporters staan. Dus ja, het is misschien... Een... Hebben ze al wat gewonnen of niet? Nee, volgens mij niet. Ik oh. heb wel een schaatser gezien uit Taipei. Maar okay. die heeft het niet gered. Kunnen ze dat een beetje? Dat verbaasde ja. me ook, dat er ja. een schaatser uit Taipei ja, ja. En wat, wat is wel een sport die ze daar... Oh, volgens mij hebben ze nog nooit een medaille gewonnen. Uh, okay. Maar ze kunnen heel goed tafeltennissen, maar dat kunnen ze op het vasteland ook heel goed. Ja, ja. Um, het is een beetje een muis tegen een olifant, hè? Ja. Taiwan tegen China. En, ja. ik, en ik heb zelf altijd het idee dat China gewoon denkt: van nou, onze tijd komt wel. Ja, kijk, wij zijn ook economisch afhankelijk van Duitsland en geïntegreerd. Maar wij we zullen ook niet onze, onze onafhankelijkheid opgeven. Dus ik weet niet of die denktrand opgaat. Het is typisch vasteland China om al dat enkel in economische termen te zien. Je moet niet vergeten dat het grootste deel van de Taiwanese... Is, woont al honderden jaren op Taiwan... is niet meegekomen met die vluchtelingen uit 49, 1949. Die voelen zich echt anders. Die, voelen zich, die hebben een eigen identiteit. Dat is die oppositiepartij die dus aan de macht is geweest, tot ja. voor kort, die DPP. Maar die mensen die willen eigenlijk helemaal niks met China te maken hebben. Wel de economische pruchten plukken, maar die zijn absoluut afkerig van, van de politieke integratie. Ja, dus een, een voorlopige integratie. -politiek. Dus het is eigenlijk een typische Chinese oplossing, zoals je het nu uh, schelven, op, op lange termijn schuiven het probleem. En dan gewoon praktisch de dingen van de dag aanpakken. Ja, maar dat is een sluipender wijze misschien toch wel. Nou, ik weet het niet. Kijk, dat is, ik denk dat Taiwan ook denkt, er gaat in China nog heel veel veranderen. En daar zouden ze best eens gelijk in kunnen krijgen. Want? Nou ja, kijk, dat, is, dat politieke systeem in China, dat, dat, dat, dat zijn aan grote spanningen onderhevig. Ja, want dat zei u net ook van, uh, ja, we moeten economisch hervormen, maar sociaal en politiek dat, moet er ook wat gebeuren. Ja, wat de critici wat in China noemen de éénbenige ontwikkeling, dat wil zeggen wel economisch, maar niet politiek hervormen, dat is eigenlijk niet, niet, te, niet te handhaven meer. Ja, en wat, wat kan er uh, hervormd worden? En nou uh, goed, de vraag ja, is: natuurlijk, de zal het al naar deze president gebeuren? Nee, Want exact. dat was eigenlijk het, voor, ja, het was verwachte. De het verwachting de, verwachting, de hoop, ja. en die lijkt helemaal een illusie te, blij, te zijn. Want deze man is, die heeft Poetin als voorbeeld, heeft hij net gezegd. Um, niet in het openbaar wellicht, maar een strongman, een man uit een aristocratische familie. En, um, en die zegt nee, die, die twijfelt totaal niet aan de, aan, de, aan de eenpartijstaat. Ja, wat zou er wel moeten. Ja, uiteindelijk wil je, wil je al die spanningen oplossen, dan heb je toch pluriformiteit op zijn minst nodig. Hè? Een onafhankelijke rechtspraak, vrije pers. En misschien op een gegeven moment ook um, democratie op zijn Chinees. Daar zijn alweer modellen voor bedacht in China zelf, maar um, door onderzoekers dan. Maar ja, dan kom je ook aan al die gevestigde belangen waar we het eerder over hadden. Van die grote, van die grote families. Ja, en er is op een van die terreinen die u nu, nu noemt niet voorzichtig nee, al aan schrijven. politieke hervormingen zijn niet genoemd in het laatste partijcongres. Dat is helemaal niet uh, een issue meer. Ja, kan dat tot een plotselinge uitbarsting? Kan van Sociale onrust. Ja, dat uh, weet, weet je nooit. Leiden. En daar is de partij heeft, is enorm beducht voor. Vooral het platteland. Ja. Um, daar heerst een grote onvrede. Waarover? Wat we normaal zijn. Voor voor onteigening, onteigening vooral. Ja. En, maar ook in toenemende mate uh, milieuschandalen. Dus fabrieken die illegale lozingen doen. En uh, waardoor mensen kanker krijgen en, en, en de gewassen niet meer groeien en dat soort zaken. Ja, maar daar wordt wel door dit, deze nieuwe uh, daar, generatie daar wel. Ze, ja. Nou, ja. wel. de landhervorming is ook een heikel punt. Daar hebben we het niet over gehad. Maar dat, dat, dat begint nu ook langzaam op te schuiven. Want dat is ook een enorme.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 Om de zaak uit te praten zouden Samsom en D66-leider Pechtold morgen een afspraak hebben. De verdachte van de aanslag op de marathon in Boston, vorig jaar april, komt in november voor de rechter. De rechtbank heeft een verzoek van de advocaten van Dzoghard Sanayev om uitstel afgewezen. De advocaten vonden dat ze meer tijd nodig hadden om de grote hoeveelheid bewijsmateriaal door te werken. Bij de aanslag kwamen drie mensen om en vielen 260 gewonden. Een van de leiders van de beruchte Pink Panther-bende is gearresteerd in Spanje. De bende juwelenrovers uit de Balkan is vooral bekend van de enorme overval... op een winkelcentrum in Dubai zeven jaar geleden. De Spaanse politie hield de bendeleider aan in de buurt van Madrid. Hij moet nog een levenslange gevangenisstraf uitzitten. De rovers hebben wereldwijd voor zeker 100 miljoen aan juwelen buitgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. En we gaan onmiddellijk nog even naar Groningen. Frank Wilaard. Het is uh, extra tijd waar we in zitten. De 90 minuten zitten erop. Drie minuten extra tijd komen erbij. Dat heeft dan te maken met uh, wissels. En de momenten waarop Groningen heeft geprobeerd tijd te rekken. Makkelie had al aangekondigd. Ik hou, ga daar rekening mee houden. Bizot heeft het name een aantal keer geprobeerd. Na nou, Wat doeltrappen, wat veel tijd nemen. Groningen heeft vooral gewacht en gecounterd en heeft daar een aantal keren bijna succes uit gehad. Maar moet wel de rekening betalen voor het feit dat het vooral heeft staan wachten op wat Twente allemaal kon. Het is uiteindelijk op 1-1 gekomen. En daarna heeft Groningen nog wel een hele grote kans gehad trouwens voor Sivkovic. Via Sivkovic om de 2-1 te maken. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar ook Twente gaat hier punten laten liggen. De nummer 2 van Nederland in de achtervolging op Ajax. Het gat uh, wordt ietsje verkleind na deze inhaalwedstrijd. Het gaat van uh, vijf punten naar vier punten. Groningen is inmiddels een middenmotor, zal blij moeten zijn met ieder punt dat het haalt... om te zorgen dat het niet onderin in de problemen komt... en blijft letterlijk bijna in de middenmoot hangen... na deze 1-1, als het hierbij blijft. Want zowel Groningen als Twente proberen in de extra tijd... nog de overwinning te forceren. Of een van de twee dat lukt, laten we zeggen... als een van de twee dat lukt, dan hoor je me nog terug. En anders dan moeten we genoegen nemen met binnen twee minuten 1-1. Frank Wilaert. Gisteren hadden we het over de onrust in Bosnië... maar dat is niet het enige land op de Balkan waar het rommelt. Ook in Montenegro, dat geldt als modelkandidaat... voor toetreding tot de Europese Unie, wordt deze dagen gedemonstreerd. De onrust in Montenegro heeft alles te maken... met recente aanslagen op journalisten en de vrije pers. Wie zit er daarachter en wat is het verband met de politiek? Luister naar een reportage van correspondent Mitra Nazar. Er staat de jongen met een megafoon. Een samenleving waarin journalisten worden bedreigd en de staat hun veiligheid niet kan garanderen, zegt hij. Dat is een zieke samenleving. Een paar tientallen journalisten hier demonstreren in het centrum van Podgorica, de hoofdstad een Spontaan protest na een, een nieuwe golf van gewelddadige aanslagen op, op media. En mensen hebben pleisters op hun mond geplakt. Symbolischer kan bijna niet. Het begon allemaal eind december met een uh, bomaanslag op het redactiekantoor... van een van de grootste onafhankelijke kranten uh, hier in Montenegro. En hier zit de redactie van de krant Vrije wat de tijd betekent. En ik heb een afspraak met hoofdredacteur Mihailo Jovovic. We lopen meteen even naar buiten, want hier zijn de sporen nog heel goed te zien. Het is nog maar een kleine maand geleden gebeurd. Yeah, it was huge people from from the suburbs, 10 kilometers away heard it, you know. We zien dat de kolen nog steeds blak zijn van het vuur van de explosie. Het was een militaire explosie, TNT. Uh, Al de the, all the windows werden verbroken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 windows. En deze 2, 3 downstairs erin. Een geluk dat er niemand gewond is geraakt. Deze aanslag op Vrijeme was op 26 december 2013 nog en vlak daarna, vlak na de jaarwisseling op 4 januari, een brute aanslag op journaliste Lidia Nikcevich van de krant Dan in de stad Niksic. Ze werd op straat door gemaskerde mannen met een honkbalknuppel op haar hoofd geslagen. Deze beide kranten, Vreemme en Dan, staan bekend om hun onthullende artikelen over corruptie op hoge niveaus en georganiseerde misdaad en hun kritiek op de regering. Even naar de website van Reporters Without Borders. Die publiceren ieder jaar een index. Hoe staat het ervoor met de persvrijheid in de wereld? Dus even kijken, hier is de lijst. ...van 2013. Op 1 Finland, 2 Nederland. Landen waar journalisten het vrijste zijn in hun werk. Dan scroll ik helemaal naar beneden. Bijna onderaan op de lijst nummer 113 Montenegro. Scoort maar net iets beter dan de Verenigde Arabische Emiraten en Nigeria. Montenegro. Letterlijk betekent het Zwarte Bergen. Een klein, trots Balkanlandje dat zich veel liever mediterraans noemt. Maar iets meer dan 600.000 inwoners. Onafhankelijk geworden van Servië in 2006. Een kandidaat lidstaat van de EU sinds 2010. En sindsdien lijkt het allemaal als een trein te gaan. On enlargement We hebben good nieuws van Montenegro. The European Council has endorsed the decision to open accession negotiations this very afternoon. Vorig jaar juni kondigde EU-baas van Rompuy feestelijk de start van de onderhandelingsgesprekken aan. Een teken dat het land niet heel ver meer van het lidmaatschap afstaat. It's a small but beautiful country with much to contribute to the world stage. And undoubtedly a success story in the long and torturous narrative of Western Balkan European accession. Montenegro fungeert een beetje als modelland voor andere landen op de Balkan... die nog zoveel obstakels moeten overwinnen voordat ze lid kunnen worden van de EU. Maar nu lijkt er toch een kink in de kabel te zitten. Deze aanslagen op media en journalisten hebben alarmbellen doen rinkelen. Onderweg nu naar de EU-delegatie hier in Podgorica. Elk potentieel of kandidaat lidstaat van de Europese Unie heeft zo'n kantoor in de hoofdstad... Een groot wit gebouw met die bekende Europese Unie-vlag aan de voorgevel. En de EU-delegatie hier heeft vorige week deze aanslagen op journalisten en media sterk veroordeeld. Montenegro Ja, Montenegro is een succesverhaal als je het in uh, regionaal perspectief ziet. Dit is Alberto Camarata van de EU-delegatie. Montenegro is stabiel als je kijkt naar de recente bloedige geschiedenis van de Balkan, vergeleken met landen als Servië, als Bosnië, Kosovo. But being a model doesn't mean being perfect. Huh? Montenegro is not yet het is klaar voor de Europese Unie. Anders, wat is het doel van de Nou is Nederland natuurlijk een van die landen die streng toeziet op zaken als mensenrechten en persvrijheid. En, en zo ook hier in Montenegro. En hier in de lobby van zijn hotel ontmoet ik ambassadeur Laurent Stopvies... de ambassadeur voor Servië en Montenegro. Normaal gesproken op zijn post in Belgrado. Maar vandaag even op bezoek in Podgorica voor een overleg met andere EU-ambassadeurs. Onder andere over de recente aanslagen op journalisten hier. Montenegro moet hier echt prioritair, onmiddellijk werk van maken. Het moet echt afgelopen zijn met het geweld. En niet alleen het geweld, maar het dreigen van het geweld. Dat is echt heel, heel belangrijk. En daar... Er wordt op toegezien. Daar, daar, daar, daar kijkt de internationale gemeenschap scherp mee. kijkt Nederland scherp mee. En kan het consequenties hebben voor de gesprekken, voor de onderhandelingen? Ik denk dat uh, de Montenegrijnen zich zeer wel doordrongen zijn. Dat heeft ook de minister van Binnenlandse Zaken gedaan. Dat ze hier nu prioritair werk van moeten maken. En laten we uh, Montenegro nou deze, deze mogelijkheid geven. Montenegro als modelland voor Europese integratie hoe optimistisch er in Brussel soms over wordt gesproken NGOs en civil society hier in Montenegro zijn heel wat sceptischer We basically go away from 2013 with this attack of VST and enter 2014 with this attack of Daan. And even in a symbolic manner this is frightening. Dat zegt Daliborka Oljarevic, directeur van de grootste NGO in het land, Centrum voor Civiele Educatie. It got much worse. I mean this is the whole climate that it's um, socially acceptable and normal to uh, attack the journalist who is criticizing the government, to put the explosive in front of the redaction and so on. Ik ben op bezoek bij de krant Dan, de redactie. En ook doelwit van bedreigingen en aanslagen de afgelopen jaren. In 2004 werd de toenmalige hoofdredacteur Dusko Jovanovic... hier voor de deur van de redactie neergeschoten. De daders daarvan zijn nooit gepakt. Nikola Markovic is nu hoofdredacteur... Zijn mensen schrijven vooral over corruptie en misdaad... en dat is inderdaad niet zonder risico in dit land, zegt hij. Kijk, officieel kan er alleen maar gespeculeerd worden... over wie er achter die aanslagen zitten. Want de daders worden nooit gepakt. Maar het verband is natuurlijk niet moeilijk te leggen, zegt hij. De meeste aanslagen op journalisten zijn te herleiden... naar de artikelen die ze publiceren... Speculaties zijn er ook over de betrokkenheid van de premier, Milo Djukanovic. Een man die al 23 jaar lang aan de macht is in Montenegro. Hij speelt een belangrijke rol in de artikelen die een krant als Dan publiceert. En dan gaat het vaak over familieleden en vrienden van Djukanovic... en diens connecties met de onderwereld. Gospodin Djukanovic Djukanovic heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij goed bevriend is met maffiabazen, zegt Markovic. Dat zijn types die betrokken zijn bij sigarettensmokkel, drugshandel, wapens, dat soort zaken. Een land met een leider die al 23 jaar zonder veel moeite aan de macht blijft. Dat is de basis van alle problemen vinden de mensen die kritiek durven uiten, zoals journalisten en NGO's. Velen noemen de premier zelfs een koning, een monarch die geen tegenspraak duldt. Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken al heeft laten weten alles op alles te willen zetten... om de daders van dit soort aanslagen aan te pakken en, en te veroordelen... is er weinig vertrouwen bij die non-gouvernementele organisaties en vrije media in Montenegro omdat het de afgelopen 20 jaar niet anders is geweest. Ze geloven niet dat de regering dit serieus neemt. Een regering die zelf banden heeft met criminelen, misschien wel met de mensen die deze aanslagen plegen. Which remain uninvestigated um, and unpunished. And I cannot take as an excuse that they are not able to do that. In Montenegro, I mean, in a country of this size, everybody knows who is the, what is the other having for the lunch. En je kunt mij niet vertellen, zegt Taliborka Olyarevic... dat in een klein landje als dit, waar iedereen elkaar kent... je de daders niet kunt vinden. U hoort een reportage van Mitra Nazar vanuit Montenegro... waar de persvrijheid onder druk staat... Het Bureau Buitenland Eurobureau. In onze wekelijkse rubriek Eurobureau bespreken we alles wat te maken heeft met Europa, de euro en de Europese Unie. Termen als populisme en nationalisme vliegen heen en weer in debatten over de Europese verkiezingen van mei. Rechtspopulistische partijen staan op winst in de peilingen voor die verkiezingen. Maar wat is nou precies populisme en wat is nationalisme? Daarover praat ik vandaag met Marita Mathijssen... Emir is hoogleraar Nederlandse letterkunde. En u bent gespecialiseerd in de 19e eeuw. En uh, met Sarah de Lange. U bent politicoloog aan de Universiteit van uh, Amsterdam. En u houdt zich bezig met uh, rechtspopulisme. Hartelijk welkom, allebei. Dank u wel. Uh, Sarah de Lange, um, er is heel veel aandacht in de pers... Hè, voor rechtspopulistische partijen op dit moment. Um, is, die, is die aandacht terecht? Deels wel en deels niet. We zien dat radicaal rechtspopulistische partijen... op het moment heel goed doen in de peilingen... Uh, maar eigenlijk in een beperkt aantal landen beter dan dat ze dat in 2009 hebben gedaan. Dus de meeste partijen zijn relatief succesvol. Uh, ook in Nederland zien we dat de PVV er heel goed voor staat in de peilingen. Maar niet beter dan dat de partij het in 2009 deed. De enige uitzonderingen op die regel zijn eigenlijk het Front Nationaal Frankrijk. Waar we echt heel duidelijke groei zien. Uh, en UKIP in het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn de twee Partijen die echt uh, aan het stijgen zijn op het moment. Ja, en waarom uh, is, is die stijging... Is, is het daarom wel terecht dat er zoveel aandacht voor is? Of? Ja, het is zeker in Frankrijk een, een hele grote stijging... die natuurlijk verklaard uh, dient te worden. Waarom is men nu uh, zo geïnteresseerd in deze partijen? Anderzijds is natuurlijk het vraagstuk van de samenwerking... tussen deze partijen iets heel nieuws. Ja, dat maakt ze vooral een machtsblok in Europa. Dat zou ze een machtsblok krijgen kunnen maken. Het is op dit moment nog absoluut niet zeker... dat de partijen voldoende zetels zullen halen... om ook daadwerkelijk samen te kunnen werken in Europa. Ja, Al die partijen beroepen zich op hun eigen nationalisme... en dan gaan ze in Europa samenwerken. Dat is toch raar? Dat valt heel erg mee. Ja, alle partijen zijn nationalistisch en verdedigen in de eerste plaats... het belang van de Nederlander, de Fransman of de Brit. Uh, tegelijkertijd zien we dat de partijen ook een soort Europees... Nationalisme tegenwoordig aanhangen, waarin een aantal gedeelde waarden wel naar voren komen. En dat zien we het meest duidelijk natuurlijk in de strijd tegen de islam, waarin een beroep wordt gedaan op Europese, Europese cultuur, cultuur of de verlichtingsdenken, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en dat soort zaken. En dat deden deze partijen wel inmiddels. Ja, maar uh, nou goed, daar gaan we het later nog even over hebben. Marita Matthijs, u heeft uh, eind vorig jaar een boek gepubliceerd, Historiezucht, over het ontwaken van ons Historisch besef in de 19e eeuw. Wanneer is dat nationalisme ontstaan en hoe? hoe? Kijk, je moet het zo zien, vaderlandsliefde is een heel oud begrip. Hè? Dat zie je al bij de Romeinen, de Grieken. Je, gewoon, gewoon zoals altijd kun je dat echt vroeg al zien... dat er een soort vaderlandsliefde is. Maar dat er een soort theorie achter zit waarbij gezegd wordt... als een volk een ideologie met elkaar deelt... als het één taal heeft, één godsdienst, één gezamenlijke cultuur... dan moeten we zorgen dat dat bij elkaar hoort... en daar een natie van maken, een nazistaat heet dat dan. Dat is typisch iets van de 19e eeuw... wat ontstaan is na de Napoleontische tijd. is ja. een soort reactie ook op de Napoleontische... Waarom ontstond het? Um, ja, eigenlijk moet je dat toch aan Napoleon toeschrijven. Napoleon heeft geprobeerd op de manier van het Romeinse Rijk, het Rijk van Karel de Grote, een verenigd Europa te maken. Hij had een Europese droom, waarbij Frankrijk natuurlijk wel de hoofdrol speelde en er in Tuurlijk. Parijs een, een, een Europees museum moest komen, waarvoor hij kunst van alle kanten bij elkaar roofde. Maar Juist dat over alles heen gaan en een soort eenheid aanbrengen over heel Europa... wat allerlei wetgevingen betreft, wat scholing betreft, wat universiteiten betreft... Dat, begon de mensen, ja, dat brak de mensen op. En van daaruit zie je dat na de val van Napoleon... al die staten die, voor, die daarvoor gewestelijk georganiseerd waren... kleine rijkjes waren... een soort uh, ideologie van bij elkaar horen... op basis van een gezamenlijke cultuur ontwikkelen. Ja, Dus en, eigenlijk is nationalisme een reactie... op een uh, opgelegde centralisatie van Europa. Als je het op een vrij, vrij klein spoor wil uitleggen... dan zit het daar eigenlijk. Je ziet het natuurlijk al ja, eigenlijk ontstaan vanuit bepaalde theorieën... die al in de 18e eeuw onder de verlichtingstijd uitgewerkt ja. zijn. Maar in principe kun je het daarop terugbrengen. Ja, nou, dat klinkt mij wel bekend in de oren, Sarah de Lange. Een soort Brussel een soort als een soort Napoleon. Brussel als een soort Napoleon. Nou ja, in bredere zin vooral globalisering... als een soort homogeniserende kracht uh, in heel de wereld... en met name oor... in Europa. Er is uh... alleen natuurlijk een groot verschil dat in het geval van Napoleon... het één man was, terwijl Europa door... Ja, toch overleg ontstaan is. Nou ja, van een, een bewuste beslissing vanuit de nazistaten zelf... om uh, samen te gaan werken... Uh, zonder dat daar op de lange termijn voldoende draagvlak is. Uh, onder sommige groepen in de samenleving ja. voor blijft te zien. En ook in bredere zin, niet alleen Europa. Ja. Uh, we zien natuurlijk dat deze partijen al langere tijd succesvol zijn... Uh, en dat dat eigenlijk vooraf gaat aan de politisering... van de Europese integratie die we nu op dit moment zien. Ja, maar mag ik die parallel trekken van een soort centralisatie opgelegd... dat dat eigenlijk een reactie oproept en nou ja, misschien nu uh, rechtspopulisme... of misschien ook wel een hernieuwd nationalisme? Um, je kan een parallel zien. Uh, tegelijkertijd, het heeft in de eerste plaats vooral meer met uh, globalisering, gewoon als maatschappelijk proces te maken. Wat helemaal niet opgelegd is. Dat is gewoon een consequentie van hoe de samenleving zich ontwikkelt in termen van communicatie, middelen, technologie en dergelijke. Ja, en waar, waarom noemt u globalisering? Uh, omdat we zien dat uh, deze partijen niet alleen in lidstaten van de Europese Unie opkomen. Dus het heeft niet alleen te maken met dat Europese integratieproces. Sterker nog, de twee meest succesvolle radicaal rechtspopulistische partijen... in West-Europa bevinden zich in Noorwegen en Zwitserland. Ja. Twee landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Ja, dus eigenlijk, de wereld is te groot, daarom wil ik iets lokaals. Nou ja, um, mijn, ik voel mij onzeker in deze snel veranderende wereld... Uh, en daarom ja, daar, ben ik op zoek er... naar mijn eigen identiteit en de groep waarbij ik bij hoor. Marita daar daar zit ook de duidelijke overeenkomst. dat onzeker voelen. In een, een, dat waren ze een, in de 19e snel... eeuw al. Ja, Je, je kunt je niet voorstellen hoe snel die, die wereld toen veranderde. In de 19e eeuw is, ja, bij wijze van spreken, echt die hele middeleeuwse maatschappij... die nooit stoomkracht gehad had, die nooit ja. iets anders dan een snel paard gehad had... wat het vooruitkomen betreft... Is zo aan het veranderen in de geest van de mensen. dat dat ook bijdroeg aan het. Maar dat niet alleen, want dat veranderde nee, nog meer. Nee, maar kijk, waar, je, waar het grote verschil natuurlijk in zit. is dat er gewoon nog geen democratie was in die tijd. Er was nog geen. Kiesrecht voor niet alleen niet voor vrouwen, maar ook voor de mannen was het een heel getrap alleen isrecht. maar voor dus je de je hebt eigenlijk ja. geen politieke partijen op dat moment nog. Je hebt ja, wat wat wat verschillende opvattingen, maar nog geen politiek die zich echt van rond een groep en een partij groepeert. Dat, dat zijn allemaal dingen die pas later in de eeuwen tot ontwikkeling komen, ja, en deze snelle verandering waardoor mensen onzeker, bang worden zien we nu ook weer. Die zien we nu ook weer, alhoewel uh, het, de opkomst van deze partijen ook met heel andere zaken te maken hebben. Bijvoorbeeld het functioneren van de representatieve democratie en het ja. feit dat een gedeelte van de kiezers zich niet vertegenwoordigd voelt door gevestigde politieke partijen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat echt ontstaan is. Het vertrouwen in de politieke leiders is verloren. Hè. Je krijgt langzaam maar zeker in de loop van de 19e eeuw... dat men gaat vertrouwen op leiders. Hè. Ze komen allemaal uit de opperlaag natuurlijk. En dat gaat door tot, tot een flink stuk na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Er is nooit iemand die ook maar enigszins getwijfeld heeft... aan de integriteit van iemand als Den uil Zelfs als je het niet met hem eens was. Die integriteit die stond boven alles. Ja, dat is de laatste jaren totaal veranderd. En ja. die Natuurlijk waren er ook schavuiten in de 19e eeuw, maar op de een of andere manier omdat ze uit die elite kwamen, of zo kwam dat toen ook niet naar buiten. Ja, even terug naar dat nationalisme, uh, Mariette Marijsen. Is dat nationalisme van de 19e eeuw heel, uh, heel anders dan wat we nu zien? Want ja, we, we noemen ja. het nu ook rechtspopulisme. Kijk, kijk, nu hangt er in ieder geval iets um, uh, denigerends over nationalisme. Het heeft gauw al iets van uh, ouderwets. Uh, nou, die partijen, die partijen zijn er heel trots op. Want die ja, partijen ja. waar Sarah de Lange uh, onderzoek trots naar doet, op die, Nederland, ja. die zijn allemaal heel trots op hun nationalisme. Ja, ja maar goed, in, in, de, in de pers wordt er toch over het algemeen, in ieder geval in de linkse pers, op afgegeven. Ja, op allemaal nationalisme. Elitair. Dat is allemaal ja, elitair. Ja, nee, nee, nou, nu spreek je zelf populistisch. <laughs> Maar uh, je spreekt met de duivelstong. Maar het, uh, um, uh, de, dat um, nationalisme was toen iets van de elite. Omdat er gewoon nog, ja, er moest nog infrastructuur voor van alles komen per, per natie. En zijn, men deed een beroep op nationalistische gevoelens om bepaalde dingen ja. voor elkaar te krijgen. lange? Ik, ik had zelf een beetje het idee dat nationalisme weer een beetje aan herwaardering want zelfs andere partijen maken er wel gebruik van. Hè? Ik bedoel, zelf, eh, SP, maar volgens mij ook andere partijen willen een, een, een Nationaal Museum voor de Geschiedenis van Nederland. Een kanon van de geschiedenis, noem maar op. Nou ja, We zien wel wat nationalistische tendensen... maar wat we bij die radicaal rechtspopulistische partijen zien... is kwalitatief anders. Want dat is niet zomaar nationalisme. Nationalisme kan heel inclusief zijn. Wat we bij deze partijen zien is juist heel exclusief... in de zin dat nationalisme eigenlijk samengaat met xenofobie. En dat wie er tot de natie behoort, wie de Nederlandse burger is... in grote mate gedefinieerd wordt op basis van degenen... die daar niet bij worden, horen, zoals... Uh, Moslimmigranten, uh, Oost-Europeanen, et cetera. Uh, en dat is wel iets anders dan het nationalisme... dat we in sommige landen in Europa zagen in de 19e eeuw. Ja, ja dus daar, um, daar ziet u een groot verschil. Daar zie ik een belangrijk verschil. Een tweede belangrijk verschil is natuurlijk... dat het nationalisme ook nog eens samengaat met populisme. Dus we hebben niet alleen wie hoort tot de natie en wie hoort daar niet voor... maar ook de tegenstelling tussen het volk aan de ene kant... en de elite aan de andere kant. Ja, Marie de Martijs. Uh, ja, nee, ik denk dat dit inderdaad heel belangrijk is... dat je die verschillen maakt tussen het een en het ander. En het, uh, het nationalisme dat zich uit in het oprichten van een nationaal museum... ja, dat is iets juist waar, uh, waar toch goed aan gewerkt moet worden. Want in zo'n nationaal museum kun je ook de lelijke dingen... van de geschiedenis laten zien. Het moet niet alleen het mooie ja. laten zien. Ook de moorden die er gebeurd zijn op, de, door, op Van Orde, Olde Baden en zo. Het moet toch gezien worden dat bijvoorbeeld onze rijkdom in de 19e eeuw uit in Nederlands-Indië kwam. Dat soort zaken moet je ook laten zien in de nationale ja. musea. En, en hoe uh, noemen we dat dan? Een soort goed nationalisme? Of nee, een, een gewoon educatie. Oh gewoon ja. educatie. Je moet, je moet van je verleden weten. Hè. Dat is... Uh, uh, in, je, in jezelf zit ook verleden. Hè? In je ja. bloed zit verleden. Waarom zou je dat dan niet ook van je cultuur bij Nee, weten? zeker. Maar de discussies rond dat museum waren wel heel vaak... Nou ja, we moeten weer weten wie we zijn. En dat, dat ging toch niet toch per... ging het uit van een linkse partij. Hè? Het ja. Is, uh... Ook een populistische achtige partij, nou, toch? Ja, niet? Goed. Ja. ja, zeker. Zijn er lange? Ja. ja, nee. Ook de... het is niet hetzelfde, hè? populistisch. Populistisch en, uh, en nationalistisch nee. zijn twee verschillende dingen. Partijen kunnen het een of het ander zijn... of allebei tegelijkertijd. Ja. Uh, en we zien dat populisme... Uh, zowel op links als rechts voorkomt in mm. Nederland als in andere landen. Uh, als je denkt aan die linker in Duitsland, dat is ook een populistische partij. Uh, dat nationalisme zien we toch iets sterker terug... bij de partijen op de rechterflank uh, dan op de linkerflank. Ja. We zien het ook wel een klein mm. beetje bij de SP... op sommige vraagstukken bijvoorbeeld... Uh, Arbeidsmigratie uit Oost-Europa. Maar niet in dezelfde mate. En niet in combinatie met xenofobie, op de manier dat we dat op de rechterflank ja. zien. Heb je een definitie voor populisme of ja, populistische partijen? Zeker? Ja, ja, uh, kom er eens mee voor nee, de dag. Populisme wordt heel vaak gebruikt in de media uh, in een, op een hele losse manier. Ja. Iedereen die een beetje populair doet, zou populistisch zijn. Uh, zo zit het zeker niet. Uh, een partij is eigenlijk alleen populistisch als ze heel erg uitgaan van het idee dat er twee groepen in de samenleving zijn. Het goede volk aan de ene kant. En een slechte elite. Uh, vaak een mm. politieke elite aan de andere kant. En dat die politieke elite niet meer zijn best doet... om het belang van het volk te vertegenwoordigen. Ja, um, nou... Proberen die partijen te gaan samenwerken in Europa? Uh, ja. Dat is nog niet helemaal gelukt. Maar ik geloof dat ze zes partijen hebben gevonden. Dat er nog een zevende nodig is om één blok te kunnen vormen. Gaan zij nou uh, de Europese politiek ook beïnvloeden, denkt u? Of, uh... um, ik denk indirect uiteindelijk wel. Um, als ze deze zeven partijen bij elkaar weten te brengen... dan blijft het een hele kleine fractie die qua zetelaantal in het niet valt bij die van de socialisten... Uh, of de conservatieven in het Europese parlement. Maar ze zullen waarschijnlijk, net als in de nationale probleem... Parlementen proberen om die gevestigde partijen elke keer klem te zetten. Bijvoorbeeld door moties in te dienen waar deze partijen gedwongen worden op te reageren. Uh, door de, partijen, de gevestigde partijen daaruit te lokken. En daardoor zal de dynamiek in het Europese parlement toch iets anders worden dan die voorheen was. Ja, en zullen partijen ook standpunten, want dat zie je bijvoorbeeld nationaal ook wel... standpunten over gaan nemen om ja, die partijen een beetje de wind uit de zeilen te nemen? Ja, de gevestigde partijen willen heel graag hun kiezers terug... Ja. Dus ze zijn gedwongen om uh, te reageren... en ook daar waar nodig is aanpassingen aan hun programma's te maken. Ja. Is het nog een onderwerp voor u het uh, 21e eeuwse nationalisme of... Uh... Nou, ik, ik houd me liever bij, bij de historie. Dat is duidelijk overzichtelijk. Want dit is uh, natuurlijk toch een, een kwestie van voorspellen. Van kijken hoe dat loopt. En ja, ja die, die, die, die, die, die blokkade waar jij over werkte, De goede en de slechte. Ja, dat is natuurlijk ook soapachtig bijna. Met goed en slecht werken. Wat? En tegelijkertijd, die elite moeten ze zelf ook binnen hun partij gaan construeren. Want zonder elite, zonder men, bestuurlijke voortrekkers. Red je het ook niet met een partij. Dus... Ja. Ja, dan, dan kom je en, al op de moeizaamheid van wat democratie nu eigenlijk is. Hè? En populisme was er nog niet hè, in de 19e. Je kunt daar niet van spreken. Om, er was natuurlijk volk. Ja. Maar het volk was nog zo weinig geschoold. En zo, zo weinig kansen had dat gekregen om zich te ontwikkelen. Er was ook sowieso nog ja. zo weinig televisie. en dergelijke ja. Ja. Dat er nog niet van een één cultuur bij een volk kan gesproken worden. Goed, Ze hart. gingen nog niet allemaal naar de revue van André Hazes. Nee. Hartelijk dank Marita Mathijs en Sarah de Lange. Uh, morgen zijn we weer. Zelfde tijd, zelfde zender, maar dan met Chris Kijnen. Tot dan. De Olympische Winterspelen met Sochi. Steven Groothuis haalt het. Ja. Groothuis gaat het rennen En die rijdt hier 1 -39. Wow. Tijdens de spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middags... Is Groothuis. Steven, Steven Groothuis is Olympisch Kampioen. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. NOS Radio Olympia. Representing the Netherlands. Olympisch Kampioen. Ongelooflijk. 1, 2, Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.